Some other species from another planet, outside in the universe. I have a dream. One day. This nation will rise up. Live out the true meaning of its free. U luistert op de QOFF podcast series. En of u daarna luistert. Mijn naam is Bafelmet en het is vandaag zondag. 14 december 2014, dit is podcast nummer 42 alweer van de reguliere podcast series. En uh, we proberen eigenlijk gewoon weer een beetje terug te komen. Ik neem, of, ik neem een aantal afleveringen op, in plaats van een aantal opleveringen af. Dat klinkt ook weer zo raar. En uh, ja, dat doen we gewoon uh, door middel van het introduceren van een, uh, een nieuw ja, um, format. Ja, dat klinkt ook weer zo uh, uh, alsof het heel wat is. Maar dat is het eigenlijk niet. Goed, anyways. Uh, beginnen met het muziekje. Um, dat zijn er zoveel, hè? Waar ik je dan moet kiezen. En op een gegeven moment maak je een lijstje klaar. En dan zag ik toch, doe maar... Tempted van Squeeze. maak je een lijstje klaar. Naar Squeeze, uh, met het nummer Tempted. En dat nummer kwam ook voor in het uh, grandioze spel: Grand Theft Auto Vice City. En in dat spel kwamen echt ontzettend veel fantastische liedjes voor. En veel van de liedjes, uh, die liedjes zijn hier ook al wel eens voorbij gekomen in de QFF podcast. Maar um, velen, die nog niet voorbij zijn gekomen, zullen ongetwijfeld ook nog wel een keer voorbij komen. En uh, zo zullen er. O ...ongetwijfeld ook nog wel uh, liedjes zijn die al gedraaid zijn... ...maar die we nog een keer gaan draaien. Um, dat maakt die QFF-podcast ook zo leuk. Anyways, uh, 20 uur 42 op 14 december 2014. De dag dat de FC Groningen en Vitesse gelijk speelden met 1-1. En de dag dat baan van mij dacht... ...ik pak de microfoon en ik ga een nieuwe podcast maken. Aflevering 42, inmiddels... Uh, ja, dat gaat hard. Het is aflevering 42 van de reguliere podcast. We gaan straks ook kort wat onderwerpen bespreken van QVF. En wat andere nieuwsitems die voorbij zijn gekomen. En meanwhile draaien we gewoon nog een leuk muziekje. En ik zat eigenlijk te denken aan. Dat nummer kan ik dus niet vinden. Ik had dat nummer. Lowrider van Cheech and En ja um, dat exacte nummer kan ik niet terugvinden op vinyl. hier, dus daar maar even zo. nummer Lol *rider* uit uh, de fantastische film van Cheech and Chong, Up in Smoke. En die film heb ik echt onnoemelijk vaak gezien. En uh, nou ja, goed, het nummer is gewoon een klassieker in mijn ogen. Anyways, waar gaan we het vandaag over hebben in deze 42e reguliere QVF podcast aflevering alweer? Hè? Op QVF Radio. Mijn naam is uh, met slash Keava uh, slash the of whoever the fuck of however the fuck... Zeg maar, wil noemen uh, I'm a man that goes by many names uh, Dat zou Appropriate zijn, zeg maar, zeg maar Voor uh, De vele namen die ik heb Anyways, het doet er ook niet toe Jullie zijn bij de 42ste podcast En uh, daar luisteren jullie uh, niet voor niets naar uh, Waarom? Waarom zijn bananen krom? Nou, ja, omdat we al, uh, <lacht> Nee <lacht> Bananen zijn niet krom Omdat ze geel zijn Laat ik dat voorop stellen. Maar bananen zijn wel krom omdat ze dan mooier te schilderen zijn. Vraag maar aan Andy Warhol. And he's the guy who knows that shit. Ja, nee, serieus. Maar goed. Um, in deze 42e uh, uh, podcast van de QFF-podcast-series uh, gaan we natuurlijk over een aantal dingen hebben. En een van die zaken. Um, Waar ik het straks even over wil gaan hebben met jullie. Dat is de uh, Temple of Idiots. Een topic op QVF. -S1. Ja, daar staan weer een aantal leuke dingen in. Het gedonder in de voortuin van Rusland. Uh, ook daar is er veel nieuws. Ondertussen in Washington. De bankensector reddeloos verloren. Uh, het onderwijs. Ja, ja. Onderwijs. Ja. De democratie. Het uh, QVF audio vreubel topic. En uh, nou ja, dan gaan we nog even over muziek hebben. Want er gaat veel muziek draaien. Eh, het is 20 uur 48, dus we hebben, uh, we hebben nog even te gaan. We will just keep on trucking. Anyways, Groningen heeft vandaag gewonnen. Oh, nee, nee, was het maar zo. Ik leef in een droom. <laughs> Ze speelden gelijk. Het was Michael de Leeuw, die in echt één minuut voor tijd... niet de bal erin wist te trappen. Ja, dit werd echt van de lijn gehad. Goed, maakt niet uit, maar... ik had zo graag gezien dat FC Groningen had gewonnen. Dat was zo uh, een stuk beter geweest. Anyways... Um, ja, jullie luisteren live naar aflevering 42 van deze QFF-podcast. En uh, we gaan veel bespreken, maar we gaan nu eerst luisteren naar een lekker muziekje. Um, ik heb natuurlijk uiteraard wat klaarstaan voor jullie, want er is zoveel goede muziek. En om dat allemaal uh, te draaien in één show, dat wordt een beetje heel erg veel werk. Maar uh, het belangrijkste, dat gaan we zeker even draaien vandaag... En um, we gaan een nummer draaien dat ik de afgelopen weken al vaak gedraaid heb in de voorgaande opnames van uh, podcast-episodes. Maar ik, ik wil hem zeker nu nog een keertje draaien: uh, een nummertje van Black Harmony. Don't let it get to your head. Is deze al een beetje voor jou, Mr. Robin Bronteer? Yeah, because we ain't gonna let shit get into our heads. we het wel houden. Because we're the kings. En als dat wij de koningen zijn, ben jij mijn beste vriend. It's a shame. hearing all the sounds that make you go mad inside your brain and my name is the or Mr. Barfomet however you like to call me I'll just keep on talking and I keep sending all Those beautiful songs into the digital ether. Oh no. Don't let it go to your head. Van Black Harmony. Een lekker noemetje. Uh, mijn naam is Bafelmet. Je luistert nog steeds naar uh, de. 42e reguliere aflevering van de Guilfef uh, podcast. We hadden natuurlijk de prankcast, de special podcast en allerlei soorten series. Vandaag gewoon weer een uh, reguliere aflevering, aflevering 42, zondagavond, uh, 14 december 2014. En ik ga zo meteen een uh, liedje draaien van een goede vriend en voor een goede vriend. En uh, ja. Dat is geen shame. That's no big shame. Because this guy, he's really earning it. Ik bedoel, hij heeft het verdiend. Hij heeft het als geen ander uh, in mijn ogen verdiend. Om uh, eens een keer in het zonnetje gezet te worden. Uh, ik zie nu in de stream dat we niet zo heel erg veel luisteraars hebben. 342. Is alsnog niet verkeerd. En die 342 luisteraars, die zijn getuigen van het feit dat ze gaan uh, luisteren naar uh, een prachtig liedje van uh, Robin Groenteer. En ik ga eerst dat nummer Robin draaien. Geniet ervan. Dat was het was de nummer Robin van Robin Grontier. Een grote artiest die het nog ver gaat schoppen. En daar ben ik echt van overtuigd. Ik, ik heb hem al te lang niet gezien en daar baal ik van, maar hij snapt het, ik snap het. We're parted from each other. Maar somehow voelen we ons nog steeds elkaar aan of zo. It's all connected through the galaxy. Of zo. Zullen we het daar ophouden. Straks nog meer muziek van Robin. En ook een nummer van Robin en mij. Die gaan we straks draaien. Eerst wil ik eventjes wat aandacht besteden aan... Ja, we hadden het vorige week al even over... De vele uitzendingen die ik heb gehad op Radio Veronica. En een van die momenten... Die gaan we gewoon lekker afspelen... Dus geniet ervan? Loes, ja. en tot zo. Um, dit is. Uh, ja, op zondag door het laatste uurtje. Ik, ik breng het nog maar even in de herinnering van mensen. Vroeger was er een programma bij Veronica, dat heette. Het Zwarte Gat. En het Zwarte Gat werden occulte zaken aan de orde gesteld. En iedereen riep altijd, wat een flauwekul, wat een onzin. Dat was een van de best beluisterde programma's van Veronica toen. Omdat, ja, datgene wat niet tastbaar te grijpen is, toch interessant is. En we hebben van de week dat met eigen ogen ook mogen schouwen. hoe bij een voorstelling van Peter van den Hurk in Tiel, oftewel Tiel... in Dag op. ik dacht wel eens, nou... Een klein, een klein obscuur zaaltje, dat komt dan voor Peter van der Hurk. Maar nee, gewoon de nee. grote zaal vandaag niet, op. Helemaal helem vol, ja, ja. tot, tot bovenin en toe. En allemaal mensen die toch met, met gereden vragen zitten. Dus dan, ja, dan kan je ervan uitgaan dat er toch een, een belangstelling bestaat... voor geen zijde. Ja, en Peter van der Hurk, misschien ken je hem nog... als winnaar van het zesde zintuig. Hij wist als geen ander ja, tips te geven of hints. Hij zag dingen waardoor ja, oude zaken konden worden opgelost... omdat hij naar eigen zeggen... en nou ja, zo bleek uit, ook uit de uitkomsten daarvan... Ja contact had met de, de dode wereld, de met, met geesten, met wat het dan ook is. We ja. hebben hem ook gevraagd, ja Peter, hoe, hoe zie jij dat dan? Hoe werkt dat in, zijn, in, in de praktijk? Hij zei, ja, als ik me ga focussen op jou kan door middel van een foto... of van iets persoonlijks... Of vaak via de ogen ook. Ja, dan zie ik een, een filmpje. Het is net alsof ik een, een zwart-wit film voorbij zie trekken. En als het dan heel snel gaat, dat filmpje... dan, dan wordt het steeds recenter, de ontwikkelingen, dingen ja. die ik zie. Dus... Heel interessant, hij kan echt de meest wilde details ja, die niemand pak, anders weet. Hij pakte ook op een gegeven moment een foto van iemand aan... Die, uh, die wilde ook niet echt meewerken wat dat betreft in eerste instantie. Was, ja. een beetje, was een beetje, ja, misschien ook de emoties, een beetje stuurs dat daardoor ik, geworden. Ja. Ja, dat kan zijn, hè. soms kan je een heel verkeerd signaal geven terwijl je het eigenlijk uh, niet zo bedoelt. Maar die gaf de foto aan, aan Peter van der Zerk en toen zei hij... Die... Deze jongen is nat gevonden. Ja. Hij wil daar niet zo keihard zeggen, deze is verdronken. Maar hij van, deze jongen is nat gevonden. Toen ja, ja. werd het even heel erg stil. Het werd stil, inderdaad. Ja. Goed, uh, daar gaan we het even over hebben met uh, Bafomet. Ja. Bafomet, onze grote vriend van uh, ja, de website. Waar, ik, ik noem het altijd een beetje Mystery Leaks. Quovataverroend.com. En uh, daarop staan uh, zaken besproken die onverklaarbaar zijn. En uh, Bafomet gaat dan allemaal informatie verzamelen. En die weet veel meer dan wij over dit soort onderwerpen. onder ook over geesten. Goedemiddag, Bafomet. Uh, goedemiddag, Marloes en Rick. Komt dat hey. verhaal wat we net hadden over Peter? van der ik jou bekend voor, of niet? Ja, ik, ik, nou, persoonlijk heb ik niet het, het, het, uh, zeg maar het vermogen om te zien wat hij ziet. Ik heb wel als, als vrij jong kind al wel hele rare dingen waargenomen. En dan kan je zeggen, ja, dan ben je kind. Dan heb je een, een levende. Uh, fantasie. Maar ik merk als ik me erop focus dat ik bepaalde dingen zeg maar toe kan laten of af kan sluiten. En, en okay. daardoor staat voor mij vast dat er wel meer tussen leven en, en ja zeg maar hemel en aarde hè, zoals mensen het spreekwoordelijk zeggen aanwezig is. Ja. Wat zie je dan bijvoorbeeld? Nou ik, ik zie het niet, ik voel het echt. Dat is niet. Als ik op een plek ben waar bijvoorbeeld uh, ik zou je wat noemen ik was een keer tijdens een wandeling op een, een heel groot weiland en ik kreeg daar een heel onaangenaam gevoel. Ja. En ik hoorde eigenlijk pas jaren later dat op dat weiland uh, ooit in, in de middeleeuwen een enorme slag gevoerd is... waarbij echt duizenden mannen omgekomen zijn. Ja, ja. En, en ja, ja ik, ik voel zeg maar, uh, ik ook, ook wel op een andere manier hoor. Ik, ik heb ooit uh, het, het, het letterlijk gevoeld. Het bij de hand genomen worden door iets wat, wat er eigenlijk niet is. Ja, en, ja en, dat is, dat... en er zullen heel veel mensen zeggen, koekoek. Koek. Ja, nee, dat, mogen ze, dat mogen ze van mij zeggen. Maar kijk, je hebt inderdaad mensen die, die, die kunnen door handig vragen stellen. Kunnen ze veel van een persoon te weten komen. Waardoor ze zouden kunnen eh, insinueren, van, hè, een, uh, insinueren van, ik heb een insinueren van, ik weet uh, iets van, van een, ik noem wat een overledene waarmee Cold eh, die, die is, waar was. Ja, Juist. Maar, maar er zijn ook mensen die het echt voelen. Ja, uh, ja. ja dus je moet daar wel een, voor jezelf een, een, een grens in trekken. Van hè, wat is reëel en wat is niet reëel. Ja, want heel veel, je kan het niet zien. Zoals ja, geesten, uh, Peter van der Heurk die praat dan met, met geesten. Hij ziet dingen voor zich. Uh, maar ja, mensen proberen dat ook te vangen in beeld. Uh, ik zie op jullie site ook foto's zogenaamd van geesten. Hoe kun je nou een, een geest op de foto zetten? Ja, dat, dat is voor mij persoonlijk ook iets vreemds. Waarvan ik zeg van ja, uh, dat kan natuurlijk ook uh, een zeer goede manipulatie zijn. Een toevallige schaduw. Um, maar ik, ik kan me van echt van vroeger herinneren uit de jaren negentig dat ik ooit een keer een foto van iemand heb gezien En het was, toen had je nog geen digitale bewerking van foto's. Nee. En, en, en die foto, ja, je zag echt heel duidelijk een schim. En het was echt heel raar. En dan kun je zeggen van ja, misschien een belichtingsfout in de originele film. Of, maar ja, het, het, als iets heel realistisch is, dan ga je toch wel even achter je oren ja, krabben. Maar ik als kind ging vroeger ook wel eens naar de hemel kijken. En dan zag ik ook dingen in de wolken. Ja, maar ja, die die ja. Ja. je, vindt je <laughs> fantasie kan je ook een beetje aan de haal gaan natuurlijk. Uiteraard, uiteraard, maar ja, tussen fantasie en iets wat je eigenlijk heel zeker weet... dat je dat hebt gezien, dat is een grijs vlak eigenlijk. Ja. Maar je schijnt ook geesten te kunnen oproepen hè? met zo'n bord... en dan uh, ga je met z'n allen vragen stellen... en dan, dan gaan je, alle vingers, gaan dan het alfabet af. Wat... Ik raad dat ten, ten echt ten eerste af om omdat... ja. dat ben je absoluut niet te doen. Nee, Oma. Waarom, waarom niet? Wat is daar zo gevaarlijk aan dan? Uh, de, de entiteiten die je dan mogelijk aan zou kunnen roepen... zijn vaak niet entiteiten met goede bedoelingen. Kwaade nee. geesten. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. En, en, en daar kun je echt het beste ver van houden. Kan je je ook voorstellen dat mensen hier weer roepen... koekoek? Koek. Ja oké, okay. uh, de mensen die, het is ook, je moet er, je moet er A voor openstaan. Maar uh, bijvoorbeeld, het gebeurt vaak dat uh, studenten of jongeren die doen dat dan uit de grap en die hebben een borreltje op. En op het moment dat je een borrel open, uh, zeg maar, op hebt, dan, dan sta je open voor heel veel dingen. Ja. Uh, doordat je aura dan, zeg maar dat is wetenschappelijk ook aangetoond. Mensen die veel alcohol op hebben, die hebben een aura, dat, dat staat helemaal open. <lacht> dus eigenlijk iedere beetje alcoholist uh, staat dichter bij dit soort dingen? Nou, nee, absoluut niet. Maar het, het, dan, dan, mensen hebben niet door wat er dan gebeurt. En daarom is het ook vaak zo'n mysterie. Maar Achteren. dat mag toch? Dat je een geest, dat is toch dood? Wat wil die dan? Die kan toch helemaal niks? Nou ja, het is op het moment dat je doodgaat, gaat je ziel en je lichaam naar elkaar los. Dat is iets, daar spraken de Egyptenaren nou al over. En nog oudere uh, culturen. Daar, in hun mythologie komt het heel erg sterk naar voren. En ja. het, het zal een reden hebben dat men daar 6000 jaar geleden al mee bezig was. Ja. Goed, kunnen we hier meer over lezen? absoluut. Ik heb een artikel bovenaan gezet op uh, Quo Vata Verrund op QFF. En uh, ja, daar gaat het door, als het ware. QFF, daar kunnen ja, we ook vinden. moet ja. je even googelen, ja. Als je QFF googelt, dan uh, daar komt de site bovenaan. Want Quo Verrund, moeilijk Verrund, moeilijke naam nog. Maar, hé, uh, hey, we gaan eens even vragen of uh, heb jij wel eens wat gezien? We ja. krijg uh, nu al uh, berichtgevingen binnen. Even kijken, oh ja, dit gaat over het... Uh... Oh ja, dit is iemand... Ja, hou je, Rick loes. dit herken ik heel erg goed. Lampen met dimmers die vanzelf harder en zachter gingen... en niet uit te krijgen waren. Derek Ogilvie was er niet uh, bij. En even kijken, hoor. Die, um, even kijken. Het bleek een oude kennis te zijn, want ik heb het laten uitzoeken. Zegt uh, dezegene Wendy is dat. En het bleek inderdaad dat er een, een geest was. Er, er zijn ook... Er zijn ook uh, uh, aantoonbare verbanden tussen elektrische apparaten en entiteiten. Ja. En dat is ook geen grap. Oh. Bij ons gaat uh, wel eens de lamp boven de salontafel uit. En dan zeggen we altijd met z'n tweeën in koor. Hallo oma. Dat is een groot standaard. Nou, wie weet, wie weet. Zeg, eh, nou, nog, ik krijg nog één bericht door van gele uh, In het artikel op uh, jullie site, QFF, uh, staat dat het vandaag 12.2 is. Uh, voor de volledigheid vertel ik je even dat het vandaag 13.2. Maar dat is uh, een detail hoor. Geen dank aanvatten. Dankjewel, Bafement. Bafement, een met? Geen dank. Hoi, hoi. Oké, okay, terug. Hoi. Terugkomen vanaf de andere kant. En, dat was weer een, een fantastisch ja. ja, fragment van. Uh, uh, de vele fragmenten op Radio Veronica. En uh, dat, dat gaan we natuurlijk eventjes uh, yeah, uh, afwisselen met een mooi stukje muziek. En ik heb echt een uh, uh, uh, prachtig nummer klaarstaan. Don't say the P-word van Robin Grontier. Enjoy it, people. Maar uh, I don't hear a fuck. And it's actually playing. So, <laughs> oh, wait a second. We gotta rewake the whole fucking browser and then ah yeah, that is the music alweer. No, good. Don't say the P word. Ah. Nog steeds geen geluid. That's pretty funny. Uh, dat doen we eerst de andere muziekje, dan, dan, dan kijk ik zo even naar de knoppen van het geluid. Word niet boos mensen. En uh, ik fix het even. Uh, met het nummer Funky Kingston. En uh, dat is natuurlijk van niemand minder dan Toots in the Maidals. Zag je dat goed? Ja, whatever. Ja, Toots and the Maidals, ja. Yeah. Geniet Consumption, don't say the P word dryer. Wow. But first, we gotta do the funky Kingston. Ah, yeah. Mm, mm. Yeah, good job. Lekkere muziek van Toots and the Metals, Frankie Kingston. En uh, ik kan je verzekeren, Kingston is echt een plek die je moet gaan bezoeken als je de kans krijgt. Uh, I couldn't say more. Echt, serieus. Doe het als je de kans krijgt. En anders, dan doe het gewoon lekker niet. Anyways, welkom terug bij de 42e episode van de reguliere q podcast series. We, we gaan zo meteen... Uh, nee, dat gaan we nu doen, want we gaan nog veel meer... Muziek van Robin Gromteer draaien Maar uh, hij doet het Dus we gaan luisteren naar de Don't Say The P Word Tot zo en geniet vooral Want uh, Dat moet je doen Dick playing the drums microphone Damn funk sound. Ik bedoel, je, je houdt die van? Of niet? Maar oh my god. Wat een lekker nummer. Don't Say The B Word. De raw version van Mr. Robin Grontier. En uh, zometeen nog veel meer muziek van uh, Robin Grontier En ook van Mr. E To The B. En ook van de Mabob en Mr. Robin Grontier samen... Maar uh, eerst wil ik jullie nog even uh, kort even wat nieuws, interessant nieuws doornemen. Als je kijkt naar de beslissingen die uh, uh, genomen zijn de afgelopen week in het nieuws. Uh, ik bedoel, ik, het is een, een, een vriend van me uit Amerika, die uh, stuurde mij het volgende. Hij zegt, Putting it together, the coming collapse. The following is just this week's news. Russia moves up its testing of its anti-dollar payment systems from May 2015 to this coming Monday. The Congress, more corrupt and bought out than ever before, passes a bill which allows Wall Street to trade the derivatives market with the protection of the FDIC. And well, that basically means that the people will bill out On any kind of loses or losses that the casino and the players will make. So that basically means that like the bankers can screw up. and Oftewel, the, -well, uh, the, the bankiers kopen shit on Die gaan met aandelen speculeren en het gaat helemaal mis. Nou, in, uh, vrij verteld het andere nieuws over Rusland. Rusland heeft een anti-dollar. Uh, Betalingssysteem ontwikkeld. Dat zou normaal in mei 2015 pas ingevoerd worden. Dat voeren ze nu al in a aanstaande maandag. Nou, in de mic heb je ook nog de Treasury Department. And they are issuing survival kits to the bankers, oftewel uh, de bankiers krijgen overlevingspakketjes. Uh, dat is natuurlijk opmerkelijk nieuws. Uh, Comex puts a collar around precious metals. In other words, if gold and or silver start to move up drastically in price de trading can be halted ja yeah, halted to suppress any wild price swings nou, dat betekent vrij vertaald uh, de COMEX dat is de index voor goud, zilver en andere belangrijke basic grondstoffen uh, die hebben bepaald dat als uh, goud en of zilver ineens een rare move maken dus dat de prijs stijgt of daalt dan kunnen zij dat Holte, op hold zetten. En nou ja, we all know what that means. Uh, dan hebben we nog de Federal Reserve Bank of Chicago. En uh, they are apparently breaking up its first floor windows. Oftewel, ze uh, zijn de boer aan het barricaderen. En dan heb je natuurlijk een slecht voorgevoel, anders doe je dat niet. Er speelt van alles, mensen. En uh, nou ja, goed, daar gaan we het straks nog wel even verder over hebben. Ik, ik wil je eigenlijk nog wat anders laten horen. Want in deze 42e. Podcast. En naast muziek hebben we natuurlijk ook gewoon aandacht voor uh, de, ja, de vele, ongelooflijk vele grappen die gemaakt zijn. Uh, vooral de, de unofficial prankcast, die hebben het heel goed gedaan. En ik wil eentje even ja, de opname loopt, trouwens. een fragment erbij pakken. Ik zal hem even naar voren skippen. Kom er maar niet. Na dit muziekje ga ik iemand bellen. Ja. Moet ik even doorskippen? Ja, Oe. Dan doe ik het nog een keer al verkeerd geschreven in, in de naam. Dus dat is alleen al Luister. krankzinnig. Ga luisteren en genieten. Hallo, geen avond. Hallo, uh, u Hallo. spreekt met Martin Martini. Spreek ik met Holy Land? Ja. Ja. Um, ik heb even een vraagje, hè. Dat vlees van jullie, is dat haram of is dat halal? Halal, halal. Geen haramvlees dus? Nee, nee, geen haram. Allemaal halal. Oké, okay, wat voor vlees is dit uh, Swarma vlees lam, van lam. jullie? Lamsvlees? Ja. Oké, okay, want eh, ja, ziet u, ik ben uh, Joods, dus ik mag uh, absoluut geen varkensvlees. Net nee, als nee, uw... nee, ik ben moslim ook. Ah, oké, okay, dus u eet uh, halal en ik eet uh, ja, kosher, Dan begrijpt u wel wat ik bedoel? Ja, ja, allemaal halal. Ja, alles is haram. Kijk, dat is goed, broeder. Ja. Ik vind het fijn dat ik met u kan spreken daarover. En ja, ja, ja. ik vroeg me af, dit lamsvlees, hè? Is het, uh, komen die lammeren hier vandaan? Die zijn ook uh, op de halal manier geslacht, hè? Ja, ja halal naar Amsterdam. Oké, okay. um, heeft u ook Swarma met ananas? Swarma Hawaii, ja. Swarma Hawaii. Dat heet, maar ja. Hawaii. Uh, uh, uh, dat is met ananas en met wat nog meer? Met kaas. Ananas en kers. Oké, okay. en hoe groot zijn die porties? Ik ben nog wel een groter eten namelijk. Ja. Want het is Titi en ik ga straks de stad in, dus ik wil even goed eten van tevoren. Ja, is goed, zeg maar. Ik kan ook bij jullie in het restaurant zelf eten. Wie? Jullie zitten aan het kerkplein, toch? Nee, ze zitten in Trostla, verhuizen. Ah, aan het troestreinlijn. Ja. Dat is uh, bij de Wertentoren, of niet? Bij de Paradijs, samen. Paradijs in Holland, samen. Paradijs, oh, dat is, um, ik weet al waar het is. Dat is onder de flat. Ust, ja, ja, de troestreinlijn 195. Ja, yeah, bij Paradijs, daar werken die mensen uit Irak, toch? Yeah, yeah, Irak, weet, weet, ja, ja, Irak, je weet het. Ja, Irak, ja, ja, ja. Hoe van en in uh, Baghlauzen? Wat u? Waar je toe? Uh, ik woon zelf vlak bij u. Ik woon om de hoek. Kom, kom hier aan dan uh, bestellen. Ja, ik ga wel even. Ik kom zo wel uh, bij jullie langs. Dat is makkelijk. Oh, en dan okay, kan stop. ik bij jullie binnen eten. Dan gaat het in mijn huis niet uh, naar we eten binnen, ruiken. Oké, okay. nou tot zometeen. Okay. Doe. Oké, okay. doeg. Doe. Die gast laat ja, mij dus naar. Nou, dat, dat was een van de vele dat. Dat was echt heel fragmenten die ik heb. Uh, van de, de phone prank calls. Die ik heb gemaakt. En dat waren er echt heel veel. Zometeen meer natuurlijk. Uh, nu eerst even een stukje muziek. Ja, ik heb weer een stukje klaarstaan hier. Uh, we gaan straks weer een nummertje van Robin Grontier doen. Uh, we gaan nu eerst even een, uh, een ander favoriete nummertje draaien. En ik weet dat uh, Mr. Robin Grontier dit nummer wel kan waarderen. It's a London Calling, man. Trans your the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the weeds could be soon to stop on him. But I have no fear, yeah. cause London is in this crowd I live by the river To the illitation. Yeah, we all do We all do live by the river AARNSA Calling to the Zombies hey. of Death.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 But I have no fear, cause London is brown and It was true London Calling At the top of the dial And after all this Won't you give me a smile London Calling London Calling Van The Clash Een fantastisch nummer Echt diep respect Voor dit fantastische lied u luistert naar de 42e reguliere aflevering van de QFF Podcast Episode. Ja, het zijn er ook meer. En ze zijn natuurlijk allemaal terug te beluisteren. Want ik zorg ervoor dat ze te downloaden zijn. Maar u luistert nog steeds naar de QFF Radio. En het bewijs daarvan gaat u horen met de jingle. Luister in huiver! QFF 666. It's not. Think it is. No, it's not, really. Nee, en dan hebben we ook nog nummer 2, twee, de tweede jingle. Three, six, six, six. It's, all about information. it's all about information. Ja, daar gaat het hier over. Maar tot nu toe is tweede, ja, deze 42e episode vooral eentje van muziek. En we hebben nog veel meer muziek en nog veel meer fragmenten zometeen. We gaan nu ook weer een liedje draaien van Mr. Robin Grontier. Uh, mijn allerbeste vriend. En daarnaast ook mijn uh, muzikale brother in crime. Door hem heb ik echt zo ongelooflijk veel nieuwe muziekinzichten gekregen. Maar hij is ook degene geweest die indirect mij geïnspireerd heeft om deze podcast te te gaan maken. En dat betekent voor inmiddels 514 luisteraars die nu luisteren. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Eh, door Robin Groteer, dankzij mijn beste vriend, ben ik dit gaan doen. Dus zonder hem was dit er niet. Dus ik, ik zou zeggen geniet ervan zolang het duurt. Eh, goed, ja, tijd voor zijn muziek. En hij heeft zo ongelooflijk veel Mooie muziek gemaakt uh, Maar een van de liedjes Die wij uh, samen gemaakt hebben Die staat op mijn eigen Soundcloud En dan moet ik eventjes naar mijn eigen Soundcloud gaan um, Scroll, scroll, scroll En dat nummer Dat is um, Een nummer Dat uh, Robin en ik Gemaakt hebben als Allereerste liedje samen Triangular Crystal Diamond Wat een geniaal stukje muziek. Gemaakt door Robin Grontier en de Mabob. Ja, dat is echt... Eh, ik word er altijd stil van. Ik krijg altijd een beetje kippenvel als ik dit nummer luister. Ik zie inmiddels dat er 635 luisteraars hebben. Dat is echt ontzettend veel. Eh, eh, dat is fijn... En dat is lekker. En die hebben allemaal dit nummer gehoord. En ik wil jullie ook even wijzen op het feit dat al deze muziek van Robin Grontier en van de Mabob te downloaden is. Via hun desbetreffende Soundcloud kanalen. Het Soundcloud kanaal van Robin Grontier, dat is heel makkelijk. Dat is http. Slash slash soundcloud.com slash Robin, R-O-B-I-N En dan G-R-O-W-N-T-E-A-R Dus ik herhaal, http, dubbele slash slash, w s o u n d c l o u d punt c o m Slash R-O-B-I-N-G-R-O-W-N-T-E-A-R Soundcloud.com slash Robin Grontier Zometeen nog meer muziek van Robin. En voor de liefhebbers die het al geluisterd hebben en die het willen downloaden. Het is natuurlijk allemaal uiteraard te downloaden. En ik zou zeggen, doe dat vooral... En uh, nu eigenlijk even weer een stukje aandacht voor een van de vele phone pranks die uh, ja, in de afgelopen tijd zijn ontstaan. En dat waren er nogal wat. Uh, we gaan nog eentje doen. Ik ga even moeten even spoelen door een hele lange opname. Zwembad waar ik vandaag zo... Oh ja. Ja, nee. Keringen. Kom maar Luister even mee. Het is gisteren is gister zwembad waar ik... Het kwam namelijk door het twaalf. Oké, okay, hoe komt-ie? Geniet. En uh, lach. Met uh, plassen in het bad. De bal uit je broek. Uh, I be in your pool. En uh, ik ga bellen naar een zwembad waar ik vandaag uh, zogenaamd gezwommen heb. En uh, daar ga ik vertellen uh, um, dat ik ja, in het bad geplast heb. En uh, kijk eens uh, wat daaruit uh, gaat komen. Want voor een leuk gesprek, uh, of misschien wel helemaal niet leuk gesprek, dat zullen we zien... Um, ik doe me voor als... Uh... Jezus, even een naam verzinnen. Druk 1 voor Nederlands, vers hm. 2 voor Engels. Welkom bij de Bondwever. Er volgt nu een keuzemenu. Jezus. Voor hotelreserveringen, nee. toets 1. Ik heb geschommer. Voor tafelreserveringen bij Steekhouse Peri Peri. Nee. Nee. Voor reservering van bodembanen, toets nee. 3. Voor overige reserveringen, toets 4. Nee. Voor informatie over het subtropisch zwem- en saunaparadijs, toets ja. 5. Zo. Het subtropisch zwem- en sauna-paradijs is van maandag tot en met zaterdag geopend van 10 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. En op zondag van 9 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. Het all-in tarief per persoon bedraagt van maandag tot met vrijdag voor volwassenen 8 euro ja, en voor kinderen van 4 tot met 12 jaar 6 euro. Op zaterdag, zondag en op feestdagen bedraagt het all-in tarief per persoon voor volwassenen 10,50 euro en voor kinderen van 4 tot met 12 jaar 7 euro. Kinderen tot 4 jaar hebben gratis toegang. Tijdens schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie wordt ook op Jesus, door de week de weekend tarief gehanteerd. Neem u die, die telefoon gewoon op, man. Op onze Wilt u graag een van onze receptiemedewerkers ja. spreken? Toetsen nul. Wanneer u geen keuze maakt, onnodig de kapje en op kosten jagen. Receptie, wonsel even, goedenavond. Hallo, met Carol Korte Enkel. Ik, uh, ik heb een probleem. En uh, mijn moeder die zei tegen mij dat ik even met jullie moest belden. Uh, ik, uh, ik heb gezwom vanmorgen bij jullie. En. Uh, Um, ja, ik heb in het last en uh, dat vind ik best wel erg, maar dat kwam door het warme water en zo en, uh, ja. ik zit er heel erg mee want mijn moeder was heel boos, want ik zei van ja, het is per ongeluk gebeurd en mijn moeder zei nou, dan moet je bellen en dan moet je dat zeggen dus ik wou Nou, het lief dat u ervoor belt, maar het zal ook wel een keer meer gebeuren, meneer. Ongelukje kan gebeuren, Ja, toch? maar ik zit er heel erg mee, want er zijn natuurlijk ook andere mensen in het water. en uh, Ja, ik, uh, ik, ik heb de hele dag al nergens gevoel erover wat ik die andere mensen ja. eigenlijk feitelijk aan heb gedaan. En daar kan ik heel moeilijk ja. mee uh, de dag doorkomen. Daarom heb ja. ik toch maar besloten om even te bellen. Ja, maar als ik zeg dat het heel lief is dat u gebeld heeft, maar dat het verder niet erg is, bent u dan gerustgesteld? Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk is het wel lief dat ik dat gedaan... Of uh, dat u... Oké, okay, dat ik bel, vindt u. Tuurlijk. Ja, hartstikke. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, dat vind u ik wel heel aardig leven, van moet? u, dat u dat zo zo opvat. Maar ik, ja, ik zit er persoonlijk gewoon heel erg mee. Nee, moet u niet doen. Het is gebeurd. Klaar. Oké. Okay. Nou, uh, Ja. Ja? ja oké, okay, nou, bedankt. Wel trist, nou, dag, Fijne dag. avond. Dag. dag. Zo. Ja, dat was een van de vele ja, fragmenten. Er... Uh, Zometeen nog eentje. Eerst even een lekker muziekje. Uh, um, als zit ik toch denk denken aan uh, Misschien wel een beetje een klassieker Don't Fear the Reaper Van de Blue Oyster Coat Een LP Die ik vroeger van mijn vader stiekem pikte En dan af ging spelen Geniaal He's coming to fucking catch you, whenever you're ready. And that's all for everyone. Someday he's gonna catch you. It's just like Bill Cosby. I never expected it. But he nu it up. We all see it. And I can still believe it. Come on, Dr. Bill Cosby. Ik wil natuurlijk gewoon Dr. Huxtable. Het kan be true, man. Je can't be a sexual harasser. No, man. het must be a fucking joke. Het is de Reaper behind you, man. He's coming to get you. Het zal me niet verbazen als deze man doodgaat. Dr. Huxtable. Ja, het was uh, Don't Fear the Reaper van de Blue Oyster Cult. Uh, Dank je wel. We, zijn, we zitten inmiddels over de 700 luisteraars. 719 mensen die live luisteren naar deze 42 e regular podcast. En uh, we gaan zo meteen uh, luisteren naar een nummer van uh, Mr. Robin Grantier. Maar eerst pakken we nog een uh, fragmentje wat ik klaar heb staan. Van uh, een van de vele pranks die ik uithoude. Ik moet even skippen. Prank Cat. En? Na, naar de Zij police. met... Piet. Oh ja, goed. <coughs> Luister naar mij 7-6. 8-7. Het is Adolf Dominik. Tot tijd is telefonisch niemand bereikbaar. Ah, Dat is ja, scheiße. En kan ik ook een bericht hinterlassen? Of is dat ook verboden? Hallo? Nou, jongen. Dat is dan weer minder. Dan uh, probeer je dus iemand te bellen. En uh, dan uh, is hij niet aanwezig. En dan krijg je dus dit. Goed. Volgende Adolf. Ah, Adolf Helmoet. Dat is wel een hele Duitse naam. Die, die, die vraagt er gewoon om, om uh, gebeld te worden. Ik bedoel, sorry. Deze kan ik natuurlijk niet laten schieten. Dit is, uh, deze is iets te mooi om uh, te bellen. Plus 4, 9. Ik 3, skip uh, hem even naar voren. 9. Ja, misschien zijn er mensen zo meteen met een uh, leuk... Ja, want... lastig. Ik moet even zoeken. Nee. In deze opname. Echt annoying dat het niet uh, 1, 2, 3 Ik dacht is. dat het al het gesprek was. 5 Ah, oké. Okay. Um, could you maybe provide me with a telephone number of somebody... Uh, who's ja, die? u spreekt met Pieter Peltgraag. zie zie zijn nummers op Saba. Saba nieuws. Luister okay. en, en huizen. Oh, dat is natuurlijk nog 599, denk ik dan. Ik ga het wel even proberen. Uh, 5 599-416-3785. Ace Program. De Social Workplace op Saba. En ze moeten Nederlands praten daar. Dus het kan leuk worden. Nou, die nemen we niet op. Volgende. Uh -huh. Plus 599. Het ministerie van uh, uh, landbouw. Zou ik die gewoon bellen? Ja, waarom ook niet? Ik ben benieuwd. Goedemorgen, de parlaatregel. Hallo, u spreekt met Pieter Peltgraag van het Ministerie van Demilitarisatie. En ik spreek met het uh, Agricultureel Centrum van Saba. Uh -huh. Oké. Okay. Um, do you speak English? I speak English, but I am calling you uh, on behalf of uh, the Ministry of Demilitarisation. Of which one? of the Netherlands, uh -huh. and I'm uh, I'm only allowed to speak in Dutch, because Saba is uh, still a part of uh, the Netherlands, and uh, we have to maintain the Dutch language, as you might not, you might know that. Yes, I do. <laughs> oh, and, oh but God, you I don't speak a... Dutch. No, not very well. Is there anybody... That speaks Dutch? At the moment, no, not in our building. Ah, okay. But um, could you maybe provide me with a telephone number of somebody uh, who speaks Dutch? Okay, just give me one moment. Okay. And I'll let you know. um, I have to find a number of someone in our government building. No And problem. Probably give you this information. Is is the uh, airport at Saba still uh, so small? Yes, it is indeed. I remember it very clearly. I got a, a t-shirt afterwards that says, "I survived the Saba landing." <laughs> and if if you come back, you'll always survive. <laughs> yeah. Um, could could you just like, give me one moment, and I can check with someone that you could call. Yeah, us, that's no problem. Or, or, or that's or no problem. Take it easy. Take your time. One moment, please. Yeah, no problem. I'll put on some music. Yes, I'll uh, just put on some music. This is the music we listen in the Dutch Ministry of Demilitarization. <sighs> ja man, that's how we live here in the Netherlands, in the Ministry of Demilitarization. Ja man, I'm waiting on the number. Maybe it will come soon. Dit is zo grappig om terug te luisteren. Deze prankcasts van eerder dit jaar. Luister nog even mee. I'm still waiting. Take it easy. I said take it easy, so yeah. He'll take it easy. Let me do the same. Ik, ik upload trouwens morgen even de afleveringen van de afgelopen dagen die ik opgenomen heb en uh, die ik gemaakt What's en uitgezonden Toby? heb. Live. Yeah. Nu we toch aan het wachten zijn op Saba. Tum, tum, tum, tum, tum. You oh no problem uh, I, i just uh, put on a little music okay okay, that's always good the lady who i thought could take your call she's busy at the moment but she's always good whatever information you need or um you could send it to me by email And then mm. we could... Oh no, it's it's because of a visit. I uh, need to ask some questions about the local situation uh, regarding the military on Saba. Oh, the military? Yeah, because I am from the Ministry of Demilitarization. Oh, because this is the Department of Agriculture. So yeah, I know, right? but, but that's you who you're talking to. Oh, the department about the special thing that is coming to Saba. And so this couldn't be done by email, could it? No, no, no. It's absolutely top secret. Yeah, it's, it's a Caribbean thing. We can't, um, discuss it, um, um uh, by email. It's too dangerous because of the NSA. Uh huh, uh huh. They read hmm. all the email. Uh huh, uh huh. Uh, because uh, I don't know. Did you ever heard about, uh, this new, Um, thing called aquaponics or aquaphonics. aquaponics. You know that? Yeah, I've heard about it before. Yeah, and uh, that that is something that the military will shut down on Saba. At the moment, I don't think there is anything. Yeah, that. yeah, we, we got some information about illegal uh, installations with uh, aquaponics. And, okay. It's uh, the fucking satellites! Um, information that there are a lot of people on Saba that don't use Monsanto crops. And we told them to use Monsanto. Monsanto crops? Yeah. Monsanto crops? What is he talking about? Maybe you should do a little Google on that. It's M-O- Google it! S-A- fucking idiot! m n t o Monsanto. Uh-huh. You should really google that. Oh, really? No, it's really important, because it's, a, it's and, a global thing. And what was your name again? Oh, my name is Pieter Peltgraag. P-I-E-T-E-R? No, it's... Yeah, yeah, that's correct. It's in the Dutch way. Just so you know. Yeah. man. Mijn, Mijn naam is Pieter Peltgraag, man. Ja, dat was een mooi gesprek. Uh, in, oh, in, welkom terug bij de 42ste episode van uh, de Q5-podcast-series. Uh, we gaan een vet lekker nummertje draaien. Eh, van eh, Robin Grontier. Die had ik al klaarstaan. En eh, die wil ik eigenlijk nu ook gewoon gaan draaien. Want eh, ja. Dat verdient, dat verdient deze gast ook gewoon. Of, of, eh, of moet ik gewoon eerst een, een, een liedje draaien. Wat hij mezelf toestuurde. Van ja. Uh, uh, draai het maar. Cleopatra Records. En they have a very fucking nice song. Uh, van... The Ravenets en dat noemt je het the end geniet maar gewoon een echte cover van The Doors. Dank Robin voor deze tip We zijn inmiddels over de 800 luisteraars Dat wil ik toch even noemen 816 om precies te zijn December. 2014, zondag. En het is twee minuten over 10. And we just keep on trucking. Gisteren eer gisteren. Eer En de dag ervoor allemaal nieuwe legendarische afleveringen van de 5 podcast series. And we're back. dat het zo'n mooi liedje is. The, uh, The Raven Nights. Mijn naam is Bavomet. En uh, welkom terug bij uh, QVF Radio. Ja, uh, zo waar. U luistert naar QVF Radio. Luister maar. Echt niet. Zeker weten niet. Want het gaat hier allemaal om informatie. En zo, zo klink ik net als uh, die gast uit Bas in Adriaan. Uh, en, uh, terwijl u dat uh, zeg maar uh, terwijl ik dat zei, hoorde u stiekem uh, de Mac sound zeg maar in deze 42 e Qver. QVFFFFF. Dat klinkt... Al, nee, in deze 42ste QVF-podcast. Eh, goed. Even aandacht voor het nieuws. Ik had het zo straks al even over de situatie in Rusland... die steeds verder uit de hand lijkt te lopen. Ik wil het ook nog even hebben over... Eh, ja, wat er ondertussen in Amerika allemaal gebeurt. We hebben natuurlijk die ongelooflijke onrust gehad de afgelopen dagen. Eh, weken... En Na het aanleiding van het feit dat witte agenten uh, Afro-Americans neergeschoten zouden hebben. Chaos, uh, bijna uh, tot aan raciale rellen aan toe. Uh, de KKK heb ik tot nu toe nog niet kunnen spotten, maar uh, het scheelde niet veel. Het uh, Triest natuurlijk, maar uh, uh, ik, ik snap ergens helemaal niet waarom het in 2014 nog nodig is in Amerika om... Uh, ja, dit soort toestanden over jezelf af te roepen. Want ik vind het toch een vorm van. Ja, we zagen het allemaal en. Uh, ja, we deden niks. <laughs> Snap je? <laughs> daar kan ik niet bij. Dat zijn van die kleine dingen. daar kan ik gewoon niet bij. Maar dit liedje, wat ik nu ga draaien, kan er wel bij. We didn't start the fire. Hè? from Mr. Billy Joel. Stoken. Dat was de generatie voor ons. Wow, we can fucking clean up the crap. Motherfuckers. Het wordt echt tijd voor revolutie. Come on people. Pak die ook. altijd allo, in vuur en vlam. Die motherfuckers die maken het voor onze mensen alleen maar erger. Anno 2014, op 14 december 2014 durf ik te stellen dat de overheid de burgers alleen maar meer en meer criminaliseert. En dat is een grote schande. En wij burgers moeten gewoon onze mouwen opstropen, de hooivork oppakken en zeggen van... Fuck those motherfuckers. We gaan naar Den Haag. We ondernemen actie en pff, doen ook echt iets. Want alleen maar roepen, daar verander je niets mee. En als wij nou, als mensen allemaal van noord tot zuid, van oost tot west de handen ineens sluiten en zeggen. hé, hey, die fucking moederneukers in Den Haag die maken er nu een potje van. En niet een klein beetje, maar heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel heel erg. We moeten iets doen. We kunnen niet langer wachten. Toekijken vanaf de zijkant. Want ja. Dan denk ik toch gelijk weer aan het liedje van Bob Marley, Waarin hij zegt van. We stonden aan de zijkant en we keken toe. En niemand deed iets. The Redemption Song. Kippenvel. 14 december 2014. Mijn naam is Bafomat. Zondagavond 22:12. uur 12. Bob Marley en de Wailers. Speciaal voor iedereen van wie ik hou. En dat zijn veel mensen. to <middels> the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 Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery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 Won't you have to sing These songs of freedom Is all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs These songs of freedom The Songs of Freedom. Bob Marley and the Wailers. Met Redemption Songs. Oh. Ik heb kippenvel. Wat een prachtig lied. Woe. Ja. En dat betekent eigenlijk dat ik er zo meteen nog wel een moet ruimen. Maar, maar we gaan eerst even gewoon uh, door wat er allemaal op QV gepost is. En dat is veel. Heel erg veel. Er is veel gepost in het topic over Rusland. De afgelopen dagen, weken, maanden. Maar dat is ook logisch, want de situatie... Uh, situatie... Loopt daar volledig uit de hand. Sorry dat ik af en toe sprakeloos misschien enigszins uh, verward klink. Maar het heeft toch wel in meer of mindere mate te maken met het feit... dat ik hard bezig ben met een terugkeer naar Sint Maarten. Ik, ik, heb, het, ik heb het gehad met Nederland... Aangoende baba En als het niet Sint Maarten is, dan is het een andere plek, maar ik ga weg uit Nederland. En dat is vrij definitief. Ik ben daar heel serieus mee bezig. Maar dat betekent niet dat ik deze podcast niet blijf maken. Misschien wil ik me juist wel extra graag maken vanuit een andere plek. Omdat ik me daar meer om gemak voel. En daar ook misschien wel beter vanuit mijn huid kan praten over wat ik vind van de maatschappij. Ik post weinig op. Uh, dat heb ik de afgelopen afleveringen van de afgelopen dagen ook proberen uit te leggen. Omdat ik een beetje internetmoe ben. Maar die podcast, die moet gewoon blijven. En eh, dat is ook een hele fijne manier om informatie te bespreken, te delen. Ik heb nu even geen meepraters, behalve het feit dat ik de muzikaal toch wel enigszins gesteund word... door Robin Grontier. Mijn grote muzikale steun en toeverlaat... En uh, die een, had uh, een track voor de chickies. Dus luisteren. Alle chickies. En we hebben inmiddels bijna duizend luisteraars oh inmiddels al. Yeah. We gaan echt fucking hard. Genieten. Oh yeah. Oh yeah. Oh. <laughs> Dat moet vast heel psycho. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yellow met oh yeah dankzij onze muzikale inputman robin grondier uh, if you got more keep him coming man ik weet ik, ik ik weet dat je luistert net als uh, bijna duizend anderen. en uh, dus uh, ja kom maar door dat klinkt als een beetje dat ik zeg van kom met de hit van Lionel Richie in en Commodores, maar dat was niet zo bedoeld absoluut niet anyways um, je ja, muziek die blijft gewoon gaan en de onderwerpen wat minder, maar dat maakt niet uit. Het is vandaag zondag, het is uh, 14 december, oh, het is 20 uur 1, nee 20 uur 22, 22, 22, 22. En dan mag je ook gewoon uh, een beetje muziek draaien en genieten van het leven zoal te bieden heeft. En een van die mooie dingen die het leven te bieden heeft, dat is toch wel uh, de muziek van Robin Grontier. En die muziek Daar gaan we zo nog een plaatje van draaien Maar eerst wil ik nog even Kort een uh, Ja Een, een, een, een, een fragmentje uh, Nou dat, nee, nee. Ik heb een mooi fragment maar dat wil ik eigenlijk zo meteen doen Ja laten we eerst een fragment uit uh, Een van onze uh, Nou ja Prankcasts Dat klinkt heel beroerd vanuit een van onze prankcast episodes ze Siberi. En um, uh, nou, die stem. vind mij betreft in, want uh, eventjes een uh, stukje skippen. In Ik weet dat er in het dorpje een oude Romeinse route is. Luister, en ik doe net alsof ik slecht Duits praat, goed Engels. En dit is een uh, hotel. Good uh, hello, guten tag. Do, do you speak English or only German? Um, no good English. No good English. Okay. Ich versuche in Deutsch zu reden, aber mein Deutsch ist nicht so gut. Ich, uh, It's not better nicht... as my English. <laughs> so your English is, isn't any better than my German. So, ich würde, ich würde versuchen to in Deutsch zu reden. Uh,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 ja, wir suchen einen äh, Platz, wo wir schlafen können. Okay. Hm, für 33 Mann, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja, ähm, es ist für elf Nächte. Äh, mhm. ähm, hm, hm, hm, hm. Früher ich gab es so ein nicht, Hotel. Das, ja. Ähm, ganz, früher war, äh, gab es ein Hotel von einem italienischen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 Nee, dann wüsste ich jetzt äh, spontan nicht. Wir könnten auf ähm, junkerath.de nachschauen. Das ist ein Verzeichnis von ähm, Gaststätten. Dann, dann werde ich, ich das mal Hotels. versuchen. Dann werde ich das mal versuchen. Auf jeden ich Fall vielen Dank. Da am vielen Dank und äh, nochmals Entschuldigung, dass mein äh, Deutsch nicht so gut ist. Das ist perfekt. Wir sprechen perfekt. Das ist gut. Oh, ah, danke sehr. Äh, okay. Schönen Abend. Ich, ich, ich, Oké, okay, tjus. Zo, dan hoor ik het dus van een ander. <laughs> nee, goed Duits. Nou, dankjewel. Uh, uh, Oké, okay. nou, dit was niet zo geslaagd. Uh, ik zie hier wel weer... Dit was een uh, raar gesprek. Maar wel een grappig gesprek. En, uh, nou ja, dat wisselen we af met een uh, stuk muziek. Bob Marty. En de Wailers met Buffalo Soldier. Om straks met een stukje muziek van Robin Grond verder Buffalo te gaan. Oh yeah. Dread, dread luck carasta. Oeh, yeah. Soldier. soldier. In the heart of America. Aha. Uh -huh. Come on. Hm. Hmm. Aha. Uh -huh. Brought to Doll. All I ever know Them old birds wanna beat you down Them old birds wanna beat you down Them old birds wanna beat you down and tumble Oh, I ever know It's the fight for justice, eh Oh, I ever know now nah. It's the fight for a know It's the fight for justice And all I ever know now is to fight for a peace But circumstances of today Do-do-do, do Hardly give you no chance to stay do do The race, cause it's just hearing my evil pain. And when it's burned, then you all insane. And when it's burned, then you all insane and cry. Yeah, oh, I ever know it's the fight for justice. It. oh, I ever know now it's the fight for a is the fight for justice saying And though I ever know now is the fight for a peace So love and peace Be all around us So love and peace Yeah, shall be all around us Should be all around us Freedom and justice Deeper than So love and peace Should be all around us Freedom and justice Deeper, deeper Deeper than Het leek wel even stil, maar dat was het niet. U luistert nog steeds naar QF Radio. Radio natuurlijk, niet radio. Dat klinkt een beetje raar. Ja, dit gaat nu, de techniek loopt nu even helemaal in de soep. Klaar. Het is sowieso leuk geweest. Ja, want dit is gewoon de laatste voice. Ja, en dan nu tijd voor Miles. Dat betekent het einde van deze Q5 podcast, episode 42. Morgen weer! Mijn naam is Bafomet. Bedankt voor het luisteren. Wel rusten voor straks.